Nou, het is vandaag 31 mei, de 6e Sifan. En dat is ook precies in lijn met de berekening van dus de Shavuot. 6 Sifan, uh, het is of 6 zes of 7 zes, zes Sifan, wordt dus Shavuot gevierd. En dat is dus precies ook de berekening van de Bijbelse uitleg van wanneer je uh, Shavot moet, uh, moet vieren. Nou, allemaal van harte welkom. En we willen ook aanstaande Sabbat weer in dienst houden op 6 juni. En ik wil beginnen met chauffeur blazen. door naar de Sabbat Shalom met die. Dan wil ik de tien woorden voorlezen. We beginnen eerst met het Shema. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shemkevot, goed. Jaweh is onze God, Jaweh is één, gezegend zij de naam van zijn Koninklijke Majesteit voor eeuwig. Amen. Jaweh je God heb je lief met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Ik ben Jaweh je God, er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Je maakt geen gegoten of gesneden beeld, je buigt daar niet voor, je draagt de naam van Jaweh, jouw God, niet voor de schijn. Je viert de Sabbatdag. je eert jouw vader en je moeder, je moordt niet.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 Amen. Dan wil ik een gebed uitspreken voor de dienst. Dan gaat Grace die gaat uh, Parasha voorlezen. Het is maar een heel klein stukje. En We hebben net afgesproken dat Matthijs dan Rut 3 voorleest. En Annemiek Rut 4. De eerste dag van het Weekfeest is een heilige dag. Die jullie samen moeten vieren. Jullie moeten dan een offer brengen van de eerste oogst die je van het land houdt. Op die dag mag niemand werken. Verder moeten jullie op die dag twee stieren opleggen. Eén volwassen ram en zeven rammen van één jaar oud. Bij elke stier moeten jullie 8 kilo fijn meel offeren, dus gemengd is met olijfolie. Bij een volwassen ram 5,5 kilo meel met olijfolie. En bij elke jonge ram 2,5 kilo meel met olijfolie. Ze dus zijn geschenken met een heerlijke geur die de Heer graag aanneemt. Ook moeten jullie op de eerste dag van het Wekenfeest een boek offeren. Die boek is een offer waarmee jullie fouten goed gemaakt worden. Alle dieren die jullie offeren moeten gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. En bij alle offers moeten jullie wijnoffers offers brengen. Bovendien moeten op de eerste dag van het feest ook de gewone dagelijkse offers gebracht worden. Dankjewel Grace. Nou Matthijs. Op de dag zei Naomi, haar schoonmoeder, mijn dochter zal ik niet meer thuis voor je zoeken waar je het voedsel gaat. gaan. Volgens bij wie je gewerkt hebt, zoals je weet, een familie van ons. Vanavond zal hij eh, op de doodschepoegers wonen. Een baatje, een vijfje in met olie, kleed je aan en ga naar de Dus Zorg dat hij je niet ziet, voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten, waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar de stoel gaan. De deken aan je los slaan en daar gaan litten. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Rut antwoordde, ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de doorschoen en deed precies wat haar schoonmoeder haar op vragen. dragen. Boos at haar brood en voelde zich voldaan en legde zich verslapen tegen een kerst. Toen kwam Rut stiltjes naar hem toe, sloot de deken aan zijn groeteinde druk en ging liggen. Midden in de nacht groep hij wakker. draaide zich om en zag een vrouw aan. Zijn voeten eindigen. Wie is daar? Nog hij. Ik ben het huff, zei ze. Wilt u mij bij hun nemen? Want u kunt voor ons als losse optreden. Mogen we weer je zegen, mijn dochter, zei hij. Dit gaat van nog meer terug. Dan wat je voor mij al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen armen vrij. Daarom is mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je dan vraagt. Iedereen in de stad weet immer een stukje een um, bijzondere dubbel. Maar al, al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt. En hij staat dichter bij jullie, doe ik. Blijf nog hier. Als we morgenochtend gelijk dat die man als losje wil optreden, is het goed. Maar als hij dat niet wil, doe ik het zwaar jullie. Ik blijf hier nu maar liggen tot het ochtend wordt. En zijn pleeg dat de ochtend aan zijn voet eindigde. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op. Maar hij wilde niet dat bekend werd dat zo de doel was geweest. Hij zei, pak je omslagdoek en houd hem open. Dat deed ze. En hij gooide zes maanden gerst in. En wilde haar dit alles op te willen. Daarna ging hij naar de stad. Zij ging naar haar standoord die haar vloekwoord was begaan. Rut vertelde haar wat boos voor haar gedaan. Deze zes maanden gist heeft hij meegegegeven. Want zei hij, je moet niet met negen handen bij je schoonmoeder aankomen. Daarop zei een oom, blijf hier dan naar rusten. Wacht, wachten tot ik je weet hoe het afloopt. Mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zo rustig wordt als hij de zaak gaat regelen. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losse over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, kom eens hier en ga je zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde tien mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten. En zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land, dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u te oren doen komen door te zeggen, koop het, in aanwezigheid van de inwoners en in aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wil lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen behalve u en ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boaz zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook van Ruth, de Moabitische, de vrouw van de gestorvenen om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Toen zei de losse: "Ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u, voor uw rekening, wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen." Nu was het vroeger in Israël bij de lossing en bij de ruim de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit diende als bewijs in Israël. Dus zei de losse tegen Boaz, koopt u het voor uzelf? En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boaz tegen de oudste en heel het volk, U bent vandaag getuigen dat ik het van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Giljon en Maglon geweest is. En daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Maglon tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Omdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgeweest onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, wij zijn getuigen. Mogen de heren deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Ephrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, in Tamar, aan Judah waarden. Door het geslacht dat de here uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boaz Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de here gaf dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de here die niet heeft nagelaten om u vandaag een losse te geven. Mogen zij naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u liep heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isen, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hesron, Hesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, Salma verwekte Boaz. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaïe. En Isaïe verwekte David. Dank jullie wel. Dan willen we nog een lied zingen. Voor de kinderen zingen we het lied Ik moet weggaan. Dat gaat ook over het Pinksterfeest. Daarna zingen we Psalm 119 met al mijn kracht. En dan opwekking 117 in het midden der gemeente. En 367 als God zijn stem doet horen. Nou, dan willen we. Samen een gebed uitspreken. Nou, ik wil het hebben over uh, Shavuot en over Pinksteren. Dat betekent in principe hetzelfde. Ik heb het uh, opgezocht. Shavuot is natuurlijk het wekenfeest, zoals ingesteld. En Pinksteren betekent niks anders dan 50. Dus de 50ste dag, wat ook in principe het wekenfeest is. Hij moest 50 tellen met de omertelling. En dan, als we dus bij 50 gekomen waren, dan was het Shavuot, de 50ste dag. Nou, dat begint in Leviticus 23. Vers 9 spreekt Java tot Mozes. En die zegt: Spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen: Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal. Dus dat is nog niet vervuld. Het is een belofte die ze krijgen. Dat ze dus in het land komen dat hij u geven zal. En u de oogst ervan binnenhaalt. Dat is ook zo mooi, hè? want ze hoeven dus niet zelf te zaaien. Ze hoeven alleen maar te oogsten. Dus ze komen daar binnen en ze mogen oogsten. Dan moet u de eerste schoof van uw oogst, de gerste oogst, naar de priester brengen. Dus alleen al dat ene zinnetje, daar zit al zoveel hoop in, en zoveel beloftes, dat ze, ze hoeven niet te zaaien, ze hoeven niet te werken, ze hoeven alleen maar de oogst ervan binnen te halen. En die eerste oogst die ze binnenhalen, die is logischerwijs, is die dus voor de God die dat verschaft aan hun. En dat is de Gersteoogst. Nou, we hebben er net ook even gelezen van Rutte, dat is ook een van de redenen dat Rut voorgelezen wordt. Ze kwam dus in de tijd van de Gersteoogst, kwamen ze dus weer terug, in het land, dus met de Pesach is dat. Het start van het jaar is dus de Gersteoost. Als de Gersteoost begint, dan begint dus de Pesach. En dan moet hij die schoof voor het aangezicht van Yahweh bewegen. Waarom? Opdat hij een welgevallen in u vindt. Dus het is niet zomaar, maar het is dus een bewijs dat ze dus de giften die hij gegeven heeft, dat ze die ontvangen hebben. En als bewijs dat ze dat ontvangen hebben, moeten ze dat bewegen voor het aangezicht van Jawe. Het is eigenlijk een soort tweeledige opdracht die ze krijgen. Ze moeten oogsten, de oogst brengen voor het aangezicht van Yahweh, het bewegen voor zijn aangezicht, en dan zal hij als tegenactie een welgevallen in hun hebben. Terwijl hij dat eigenlijk al heeft laten blijken, want omdat ze dus die oogst mogen hebben, dan hebben ze ervaren dat hij een welgevallen in hun heeft. Ik vind dat zo'n mooie samenwerking eigenlijk. Van de, ze mogen van tevoren al ervaren dat hij welgevallen in hun heeft. Als ze hoeven niks te doen en ze mogen die oogst halen. En dan als ze dus terugkomen en zeggen, heer, we zijn blij dat we die oogst hebben ontvangen. En we willen het voor u aangezicht brengen. Dan geeft hij als antwoord, ik heb hem wel gevallen in. En wanneer moeten ze dat nou doen? Dat is de dag na de Sabbat. De eerste omer moet de priester die schoof voor het aangezicht van Yahweh bewegen. Nou dan gaan we even vooruit naar Johannes. Johannes 20 vers 11. Maria die stond huilend buiten bij het graf bij Yeshua en terwijl ze huilde, boog zij voor over in het graf. Want ze kwamen daar dus omdat ze dus het overblijfsel van Yeshua wilden zalven en ze komen daar en dan is de steen weggerold en het graf is leeg. En ze gaat kijken in het graf en ze zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar Yeshua gelegen had. Nou, dat doet heel erg denken denk ik aan dit. ...de ark van het verbond met het verzoendeksel... ...waar twee geres op zaten... ...aan de voorkant en aan de achterkant... ...en dat kan niet anders... ...als dat het te maken heeft met dit... ...waar Maria nu getuige van is... ...dat, dat moet wel, want hij was de verzoening... ...dus dat ark van het verbond... ...en met name het deksel van het verbond... ...het verzoendeksel... ...dat verwees naar Yeshua... ...dus logisch dat er dan twee engelen zitten... ...op zijn graf... ...omdat het ook al afgebeeld was... ...op de aard van het verbond. Ik vind het zo logisch eigenlijk. Het kan niet ja. anders... ...als dat moet vast een... ...een uitblik zijn geweest... ...naar wat zij hier meemaakt. En die, die verwijten haar. Die zeggen, vrouw, waarom haalt hij nou toch? En zij zegt... ...ja, ja. ze hebben mijn meester weggehaald. He, mijn heren staat er, mijn meester... ...en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Ze heeft niks in de gaten, hè. Ze praat net alsof het gewoon twee... ...normale ja. mensen zijn. Ze heeft niet... Eigenlijk in de gaten dat ze tegen twee engelen spreekt. Ze is zo vervuld van haar verdriet. En ze is zo uit opgesloten in haar verdriet. Dat ze niet echt merkt wat er aan de hand is. En ze zegt dit. En zij keert zich om. Ze draait zich eigenlijk om om dus uit het graf te gaan. En dan ziet ze Yeshua staan. Die staat daar buiten. Maar ze had geen idee. En ze herkent hem ook niet. Dat het Yeshua is. En dan wordt ze aangesproken. Yeshua zegt haar vrouw ook weer. Waarom huilt u? Want het is een hele blijde gebeurtenis en zij zit daar te huilen. En dan vraagt hij gelukkig, wie zoekt u? En zij denkt dat het de tuinman is. En ze zegt tegen hem van, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt, dan zal ik hem weghalen. Nou, dan moet je je voorstellen hè, dat dus zo'n vrouw dan eigenlijk aanbiedt om dus het lichaam van een man te gaan dragen. En zeker zeg maar, iemand die dus gestorven is, dat is een verschrikkelijk zwaar iets om die dus te, te verplaatsen, zeg maar. Dus het is eigenlijk onmogelijk. Maar zij zit wat dat betreft zo vol in haar verdriet. Dat ze dingen zegt die ze eigenlijk niet eens wakker maken. En Yeshua die zegt tegen haar Maria. En alleen al in dat ene woord. In haar naam. Heeft ze in de gaten wie hij is. En ze zegt tegen hem Rabboni. Meester. En dan wil ze dus hem pakken. Ze wil hem vasthouden. Ze wil eigenlijk zorgen dat hij niet meer weg kan gaan. En dan zegt hij iets heel bijzonders tegen haar. Dan zegt hij. Houd mij niet vast. Want. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. En het aparte is, als je dus goed leest in de Bijbel, dan zie je dus dat dezelfde avond, smiddags dan loopt hij al mee met die emro's maar s'avonds, dan komt hij dus in het midden van de zaal waar dus de discipelen bij elkaar zitten, en dan zegt hij tegen de discipelen, terwijl hij zijn handen en zijn voeten toont, raak mij aan, voel dan die wonden in mijn handen en in mijn voeten. Dus toen mocht hij wel aangeraakt worden. Waarom mocht hij nou niet aangeraakt worden hier bij Maria? Dat het heeft alles te maken met dat beweegoffer. Hij was dus de eerste omer. En hij moest naar zijn vader om dus bewogen te worden voor zijn vader. Dat de opdrachten die zijn vader gegeven had, vervuld waren. Als bewijs, vader ik heb gedaan wat u op opgedragen had. En hier beweeg ik mij voor u. Dat was dus de afschaduwing van de eerste schoof. De eerste oogst. En hij was dus de eerste oogst. En daarom zegt hij. Je mag mij niet vasthouden Want ik moet eerst naar mijn vader als hoge priester. En als hoge priester moet ik mezelf bewegen. Voor het aangezicht van mijn vader. Om te laten zien. Dat de opdracht vervuld is. En opdat hij een welgevallen in mij heeft. Hij had te laten zien. Dat hij een welgevallen in hem had. Want hij had hem opgewekt. Maar het is precies hetzelfde met die oogst. Daar hoefde ze niks voor te doen. zo alleen maar de oogsten. Dus de mensen er al dat hij een welgeval in hun had. En toch zegt hij, als je oost brengt bij mij, dan laat ik zien dat ik een welgeval in hun heb. En Hier gebeurt er exact hetzelfde. Dus dat is zo mooi ja. dat dus het Nieuwe Testament ook eigenlijk één op één gelegd kan worden op het Oude Testament. En Maria Magdalena ging terug en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. En het trieste is dat de discipelen zeggen, ah, kletspraat joh, hoe kom je erbij? Want je denkt toch zeker niet dat hij eerst naar een vrouw zal gaan? En dat hij dan niet naar ons toe zou gaan om dus te laten zien dat hij opgewekt is. Nou, dan gaan we weer terug naar Leviticus. Vers 12, u moet op die dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud, als brandoffer voor Yahweh bereiden. Met een bijbehoord graanoffer van 2 tiende Eva Beelbloem. Met olie gemengd als een vuuroffer voor Yahweh. Een aangename geur en een bijbehoord plengoffer van een kwart hin wijn. Nou, die olie, dat staat, is een zalfolie. Dus niet zomaar... We lazen net dat het een gewone olijfolie zou zijn, dat is niet waar. Het is een speciale zalfolie, die ook niet nagemaakt mocht worden, staat heel duidelijk in de Bijbel. En die bestond uit mirre, kaneel, kalmus, kassie en olijfolie. Nou, waarom nou die bestanddelen? Ik heb dat opgezocht. Mirre dat staat voor lijden in liefde en gehoorzaamheid tot in de dood. Opofferen. Nou, dat heeft Jesuba gedaan. Dus er was al vast een doorblik naar wat Jesuba ging doen. De zalfolie, kaneel, staat voor vurig. Van hart, heilige jaloersheid voor de eer van God, echtheid en genezing. Nou, dat zijn de karaktertrekken van Yeshua, die hij heeft laten zien aan de mensen. Hij was heilig jaloers voor de eer van God. Hij heeft de naam van God, zoals hij ook zegt, hè, ik heb de naam van u heb ik bekendgemaakt aan de mensen. Echtheid en genezing, hij heeft mensen genezen. Kalmoest staat ook voor oprechtheid, recht staan, heilig en rechtvaardig en standvastig. Hoe hij ook aangevallen werd, hij bleef standvastig en hij bleef zeggen, er staat geschreven. Mijn vader heeft laten schrijven in het woord dat zo en zo de mensen moeten doen. En daar antwoord ik op. Daar, dat doe ik. Kastie staat voor eer geven aan, buigen, onderwerpen, nederigheid. Hij heeft zich steeds helemaal onderworpen aan wat de vader van hem vroeg. Ook al had hij er heel veel moeite mee af en toe. En heeft hij ook gebeden, net voordat hij dus gearresteerd werd. Van vader, laat alsjeblieft laat dat aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan olijfolie, dat staat voor verbinden met elkaar, symbool van de heilige geest. Die ook verbindt met elkaar. De heilige geest zorgt ervoor dat mensen aan elkaar gesmeed worden. Zonder de heilige geest zou het een los verband zijn, een soort los zand. En dat is niet de bedoeling. God wil dat wij dus gemeente zijn en dat wij samen zijn en dat wij samen door die samenhorigheid laten zien aan de mensen wat het inhoudt onder zijn gemeente van Yeshua te zijn. We zijn geen los zand, als zand dat hoort niet zo te zijn, maar we horen verbonden te zijn door Yeshua, door de Heilige Geest met elkaar. En zo eigenlijk gezamenlijk de boodschap uit te dragen van het evangelie. We moeten dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, en dat is dus het verschil met dus de rabbijnen, die hebben dus de, de Sabbat van, van de Pesach zelf gepakt en zijn daar gaan tellen. En daar zit dus het verschil in, want hun hadden dus donderdag en vrijdag, Shavuot. Maar dat staat niet in de Bijbel. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat Anders, dus de Shavuot, samenviel met het pinksteren van de christenen. En dat wilden ze niet. Ze wilden het onderscheid houden. Dus waar de Christen zeg maar de Bijbelse feesten aan de kant gegooid hebben en geprobeerd hebben door eigen feesten te maken, en onderscheid te maken van de joden, hebben de joden in return eigenlijk ook zoiets gedaan en hebben Shavuot, wat bijna heel vaak samenvalt met het christelijk Pinksterfeest hebben ze veranderd, opdat ze toch een onderscheid maken van het luisteren, dit is het feest wat wij vieren, en dat heeft niks te maken met het christelijke Pinkster. Nou, dat is niet volgens de Bijbel. De Bijbel zegt, je moet de dag na de Sabbat te tellen, dus dat is op zondag. Dat was ook de dag waarop Yeshua zich heeft bewogen voor de Vader. En vanaf die dag gaan we tellen, dat is de eerste omer, en dan komen we dus op het Pinksterfeest de 50 dag. Zeven volle weken. Waarom moeten we nou tellen? Waarom moeten we nou vijftig dagen lang steeds elke avond weer gaan tellen? Van heer, er is weer een dag bijgekomen. Omdat Mozes dat ook zegt. Een gebed van Mosje, de man Gods. Jawe, u bent onze toevlucht geweest van generatie op generatie. Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijsheid hart verkrijgen. Er staan niet zomaar opdrachten in de Bijbel. Zo van ja, ach, doe het maar. Baat het niet, dan schaadt het niet. Nee, zo is Jawe niet. Jawe... De wetten van Javah en de opdrachten van Jahwe, die zitten vol met wijsheid. En als je die opvolgt, dan zul je merken dat wij ook wijs worden. Want dat is de bedoeling van de opdrachten van God. Maar nou, waarom nou zeven? Psalm 12, vers 7 zegt de woorden van Javah zijn zeven keer gelouterd als rein zilver." Nou, ik weet niet of jullie weten hoe je zilver reinigt. Mijn broer was uh, goud- en zilversmid, Dus ik heb dat van dichtbij gezien. Uh, je, je verhit dat tot het smeltpunt van zilver. En als je dat zeg maar, dus een tijdje doet, dan komen dus de onreinheden, dus wat niet echt zilver is, dat komt naar boven drijven. En dat gaat zelfs ook nog in, in lagen, zeg maar, omdat de ene heeft dus een hoger smeltpunt dan het andere. En dan kun je dat er afscheppen. En dan uiteindelijk, als dus al die verontreinigingen afgeschept zijn, dan hou je dus rein zilver over. Een heel mooi proces. Je moet ook heel voorzichtig zijn, want het is best wel gevaarlijk, want die praat over hoge temperaturen. Maar het is een heel mooi, en zeker als je dit in je achterhoofd hebt van, ja, omdat de louteren, zo heet dat ook, zilver moet je louteren, dan moet je het dus echt heel heet stoken dat het gaat smelten. En dat dan, door het smelten, lossen dus ook die onreinheden op en die komen naar boven drijven en kun je dan er afscheppen. Nou, zo zijn de woorden van Jave dus zeven keer gelouterd. Dus na die zeven keer, dan weet je eigenlijk zeker, er zit geen onreinheid meer in. Dat is de bedoeling. Er zit geen onreinheid meer in. Het is helemaal zuiver. Psalm 119 vers 164 zegt, ik loof u zeven keer op een dag om uw rechtvaardige bepalingen. Dat zegt dus David. Geweldig, hè. Dus zeven keer op een dag nam hij dus tijd apart om dus jaren te loven en te prijzen. Zeven is het getal van de volheid. De samadag, Dat nu je ook gedenken. Er zijn zeven feesten. Pesach. het Matzesfeest, hè. De Ongezuurde Broderfeest. Shavuot, wat er nu vieren. Jom Jom Kippur, nee, Yom Terurore is Bezuinendag, Jom Kippur is dus de Verzoendag, Soekot, Lovhuttefeest en Atzerheb is de achtste dag. Dus de, de uitkijk naar de komst van de Messias. Het feest de ongezuurde broden heeft zeven dagen, en Lofhuttefeest heeft ook zeven dagen. Om de zeven jaar heb je een Sabbatsjaar, daarop volgend heb je om de zeven keer zeven jaar komt het jubeljaar, het vijftigste jaar. En dat is eigenlijk ook het, het is de vijftigste dag en dat is ook een vooruitzicht eigenlijk naar de vijftigste jaar waarin iedereen werd vrijgezet. Nou, tot na de dag na de zevende sabbat moet de vijftig dagen tellen. Dan moet je dus een nieuw graan offeren, maar dan is deze keer een tarweoogst. Dan is de tarweoogst gereed en wordt de tarweoogst geoogst en dan wordt die dus ook aangeboden aan Yahweh. En uit die woongebieden moet u twee tarwebroden meebrengen bestemd voor een beweegoffer. Dus die mogen ook bewogen worden voor het aangezicht van Yahweh, als zijnde eerstelingen voor Yahweh. Nou, ik heb dan twee gala laten zien. En nou, die deed dus de priester, deed dus bewegen voor het aangezicht van Yahweh als teken dat ze de oogst ontvangen hadden. En als dank wordt ze dus ook aan de priester gegeven. Nou, waarom nou twee broden? Waarom zou Yahweh nou willen dat er twee broden geofferd worden voor zijn aangezicht? Nou, dat is ten eerste om Efrim en Judah te verenigen. De twee koninkrijken die dus van elkaar afgedreven zijn... door allerlei onreinheid. En Ezekiel spreekt over het woord van... Ja, tot mij en u mensenkind. Neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop... voor Judah en voor de Israëlieten. Zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef... een stuk hout van Efrim... en van heel het huis van Israël. Zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Dan wordt dat heel vaak wordt dat afgeschilderd. Ah, dat is het kruis. Maar dat is niet zo. Als je aan de timmerman vraagt en je zegt, maak een kruis. En hij maakt gewoon een kruis. En je zegt, is dat nou één stuk hout geworden? Dan zegt de timmerman wel, nee. Nee, dat zal ook nooit eens één stuk hout worden. Die heb ik verbonden met een houtverbinding. Maar daarmee is nog geen één hout geworden. Dat is geen één stuk hout. Er blijven er twee, maar dit wel. Wij hebben een olijfstam gezien... Die dus echt zeg maar, dus uit twee stukken bestonden. En als die dus in elkaar die kon je echt in elkaar klikken, en dan werd het gewoon weer één stam. Het was ja zo ontzettend mooi. En dit is eigenlijk ook een soort afbeelding daarvan. Dus ze zijn er echt twee stokken die je dus in elkaar klikt. En de ja, olijfboom staat ook voor Israël, zeg maar. En die dan in elkaar geklikt worden en dan gewoon één, één stam worden, zeg maar, één, één stuk hout weer. En dat is de bedoeling met Ephraim en Manasse. Dus ze worden niet. Haaks op elkaar gelegd? Nee, ze gaan samen echt één stok vormen. Dus weer hetzelfde koninkrijk Israël zoals God het bedoeld had. En als dan uw volksgenoten vragen van wat betekenen nou deze dingen, waarom doet u dit? Dan moet u zeggen, zo zegt de Heer en zie ik zal het stuk hout van Jozef nemen dat zich in de hand van Ephraim bevindt en van de stammen van Israël zijn metgezellen en ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen en ik zal ze tot één stuk hout maken ze zullen in mijn hand één worden. Het is ook niet iets wat mensen kunnen. De onderlinge verschillen tussen Juda en Israël waren zo groot geworden, ze waren vijandig geworden. Dus je kunt ze ook niet zomaar samenvoegen, Maar Ze moeten in zijn hand moet het samengevoegd worden tot één koninkrijk, tot één geheel. Dat zie je ook wel een beetje nu in Israël. Er komen van over heel de wereld komen er dus mensen terug. Ja, die zeggen dat ze van een bepaalde stam afstammen. Je ziet dat de orthodoxen daar heel veel moeite mee hebben. Met sommigen. En dat ze dus echt af en toe helemaal dwars gaan liggen... om dus die mensen tegen te houden. Omdat ze vinden van dat die er geen recht op hebben. Om dus Israël binnen te komen. Maar iedere keer als het onderzocht wordt... dan blijkt dus toch, of via DNA... of wat ook, dat ze echt bij Israël horen. En dan moeten ze toch weer... toestemming geven van, om ze toe te laten... om Aliyah te maken. Maar je ziet en dat is ook af en toe best wel een hele toestel ook met die mensen uit Ethiopië, dat ze niet helemaal vol, vol worden gezien. Er is af en toe ook best wel veel racisme en veel onderling gestruggel eigenlijk over, ja, wie zijn nou echt Israël? Ze hadden in het begin de stelregel gemaakt, moest luisteren, precies zoals de nazi's gereageerd hebben om de joden te vernietigen. Dus als je opa of oma joods was, dan werd je ook opgepakt en werd je ook naar de vernietigingskampen gebracht dat was ook de stelregel van Israël. Moest luisteren, als jij kan aantonen dat je opa of oma van Joodse afkomst was, dan geldt dat ook voor jou en dan mag je dus alia maken. Dat hebben ze nu losgelaten. En nu moet je best wel veel moeite doen om echt aan te tonen dat je Joods bent, om dus binnen te komen. Plus, de orthodoxen hebben ook nog iets, als je dus christen bent, dus als jij dus gelooft in Yeshua de Messias, dan wordt het extra moeilijk om dus binnen te komen in Israël, omdat ze vinden dat die dus geen recht hebben, ook die hebben het Jood zijn verlogen. Dus daarom is dit zo opmerkelijk dat God zegt, maar, luisteren, maar ik, ik maak ze één. Ik zal zorgen dat al die verschillen weg zullen gaan en dat ze in mijn hand één zullen worden. De stukken hout die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn. Dus hij moet het ook laten zien en tot hen spreken. Van, zo zegt de heer, ja, ik ga niet te nemen uit de heidenvolken. Waarheen zij gegaan zijn en ik zal ze rondom bijeenbrengen en nu naar een land brengen. Nou, wij zijn er getuigen van. Het is ook al een hele poos aan de gang, maar het loopt nog steeds door. Er zijn nog steeds heel veel joden buiten Israël en wij zijn er gewoon getuigen van. Het is zo geweldig dat wij dus profetieën, die eeuwen terug uitgesproken zijn voor onze ogen, zien tot leven komen. Ik zal het nog één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. Nou, wij weten ook wie die koning zal zijn. Ze zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Nee, het zal één koninkrijk zijn waar één koning, Yeshua als koning, over zal heersen. En ze zullen zich dan niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. En dat zou zo'n opluchting zijn. Als je nu kijkt, hey, wij zijn er in Tel Aviv geweest, de eerste keer dat wij in Tel Aviv kwamen, wij schrokken ons wezenloos. Wat een vieze, smerige stad op straat. Maar nou ja, wij schrokken ervan dat het zo verontreinigd was. En wij hadden echt, ja, een soort. Wij komen het Heilige Land binnen. Nou, het is gewoon een westerse stad. En, eh, nou ja, van alles en nog wat, wat er mis kan gaan. En waar, waar je dus in kan zondigen, dat gebeurt daar dus ook. En God zegt: Maar dat zal ophouden. Ze zullen een volk voor mij zijn. En ik zal een God voor hen zijn. Dus al die. die ...overtredingen en die afgoden zullen allemaal verwijderd worden uit Israël... ...en hij zal ze zijn koninkrijk maken. Mijn knecht David zal koning over hen zijn, en dat is de nakomeling van David, Yeshua... ...en voor hen allen zal er één header zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. En er zijn natuurlijk al dingen die ze houden, zoals de Sabbat. Het hele volk viert gewoon de Sabbat. Op de Sabbat is alles gewoon gesloten... Je ziet geen verkeer, het is gewoon rustig, het is gewoon een, een hele zijn om dat mee te maken. Ja, ook al de start van de Sabbat om dat mee te maken, dat vonden wij al zo bijzonder. van Dat je dus in Jeruzalem zit en dat je dan over heel Jeruzalem het vreselijk harde geluid van de shofar hoort om de Sabbat aangekondigd te horen. Ja, dat is geweldig, dat overstemt alles en dat, is, ja, dat zou toch geweldig zijn als je dat hier ook in Nederland zou meemaken. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, aan Israël, gegeven heb, waarin hun vader gewoond hebben en ze zullen erin wonen met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Dus niet meer van oorlog, niet meer van afwijzing, maar een verbond van shalom. Van zijn shalom, van heelheid. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun plaats geven en een taalrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot een eeuwigheid. Dus er zal ook weer een heiligdom in Jeruzalem zijn. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een god voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Dat is een onlosmakende eenheid wordt dat eigenlijk. En waarom? Omdat dan op dat moment de heidevolken zullen weten... dat ik Jahwe ben die Israël heiligt. Dat is niet iemand anders... Dat zijn, is niet de UN, dat is, niet, er is niemand anders die dat bepaalt. Dat is Yahweh die dat bepaalt. En de heidevolken, inclusief de UN, zullen erkennen... Het is Yahweh, de God van Israël, die hen heiligt en die hun dat land gegeven heeft. En die ook ervoor gezorgd heeft dat het heiderdom weer terugstaat op de plek waar het hoort te staan. Het tweede punt is om Israël en de heidenen te verenigen. Het is niet alleen dat Israël dus verenigd wordt... Isaiah spreekt erover in 49 vers 6. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En dat zegt hij uit tegen Yeshua. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Nee, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidevolken. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat is zo geweldig, omdat wij nu ook erbij mogen horen. Het is niet alleen voor Israël dat hun er samen worden... Nee, God heeft ook gezegd, we moest luisteren, het is te klein dat ik het alleen voor Israël zou doen. Nee, ik ga het uitbreiden tot aan het einde van de aarde, zodat ook de heidevolken mee kunnen profiteren van het licht wat ik gegeven heb voor Israël, maar ook voor de volken eromheen. Nou, dat is toch zo'n geweldige profetie en dat, ja, daar mogen we ook getuigen van zijn. De Philikus 23 vers 18 zegt, u moet dan samen met het brood. Zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud en een jonge stier en jong dan een rund en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor Jahwe met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer en aangename geur voor Jahwe. Verder moet u een geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. En de priester moet ze dan met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezet van Jahwe bewegen met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor Jahwe bestemd. Voor de priesters, dus zijn priester en zijn gezin, die aten daarvan en die hadden daar eigenlijk hun inkomen aan. Bij het wekenfeest moeten dus, wat we net lazen, allerlei offers gebracht worden. Nou, waarom is dat nou? De weegoffer is dus het aangenaam voor Yahweh maken. Het brandoffer is de liefdevolle toewijding tot Yahweh. Het dankoffer is de dankbaarheid aan Yahweh, dat zegt dat al. Hè? Het graanoffer is de overgave van je eigen leven aan Yahweh, dat zegt ook Yeshua. Van het graan, dat moet eerst in de aarde vallen en sterven, anders kan het geen vrucht dragen dus het graanoffer geeft dus echt de overgave van je eigen leven aan Yahweh omdat we dus vrucht kunnen dragen in hem en door hem, het plengoffer is het einde van de offerplechtigheid dan heb je het vuuroffer is de lieflijke reuk aan Yahweh en het zondoffer is de vergeving van zonde dus dat zijn de offers die gebracht worden rondom het shavuot en ze hebben allemaal een diepere betekenis het wordt niet zomaar gedaan, maar het is echt een hele diepe betekenis van wat God ermee wil, dat we dus aangenaam voor hem zijn, dat we ons toewijden met liefde aan hem. We zijn dankbaar aan hem, we geven ons eigen leven over aan hem, dan hebben we het einde van de offerplechtigheid, het besluit zeg maar, we maken een lieflijke reuk voor Jabber, en we ontvangen de vergeving van zonde van hem. Nou, in de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte kwamen, kwamen ze in de Rijn Sinai. ze braken op vanuit Rafidim kwamen in, dus in Sinai en slaan daar een kamp op... en tegenover de berg... en Mozes klimt omhoog naar God... en Yahweh riep tot hem vanaf de berg. U moet tegen het huis van Jacob zeggen... en de te verkondigen... dat ze op vleugelen gedragen zijn... en bij hem gebracht zijn bij de berg... bij de berg Sinai en die ligt niet in de woestijn Sinai zoals altijd gezegd werd... maar die ligt dus in, in Arabië... en daar hebben ze ook bewijzen van gevonden. Als u nauwgezet... Mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Dus het is heel bijzonder dat hij het volk, Israël, uit alle volken van de aarde kiest en zegt, luister, als jullie mijn stem gehoorzamen, mijn verbond in acht nemen, alles doet wat ik zeg, dan zijn jullie mijn volk, mijn persoonlijk eigendom en dan verbind ik mij ook aan jullie. Het is dus ook weer tweeledig. U zult voor mij een koninkrijk voor priesters en een heilig volk zijn. En dat zijn de woorden die hij tot de moet spreken. En het is verpand, want ze konden hem allemaal horen. Het staat er ook, ook, het geluid was zo hard en de stem was zo hard, dat heel het volk kon hem horen. Maar toch komt Mozes terug, komt van de berg af, roept de oudste van het volk bij elkaar en vertelt die woorden die ze al gehoord hadden, maar hij vertelt ze, dit heeft Yahweh gesproken. En als jullie daar amen en ja op zeggen, dan zijn jullie dus het volk wat God uitverkoren heeft. En dan zie je dat heer het volk meegeluisterd heeft, want het hele volk dat reageert gezamenlijk en zegt, ja, alles wat Java gesproken heeft, zullen wij doen. Hij had nog niet helemaal gezegd wat hij precies allemaal wilde, maar ze zeggen op voorhand eigenlijk al van, nee, wat hij spreekt, dat zullen wij doen. En natuurlijk heeft God dat gehoord, maar Mozes moet zelf de woorden van het volk weer terug gaan brengen aan Yahweh. Ik vind dat zo mooi. Hè? Dus Mozes is echt ja, de onderhandelaar, de tussenpersoon, de advocaat zou je kunnen zeggen, die steeds zeg maar, van de een naar de ander, terwijl dus eigenlijk God meeluistert, want God is overal, dus God heeft ook dit allemaal gehoord. En toch wil God dat Mozes, dat zijn taak die Mozes heeft opgedaan gekregen, serieus neemt en de woorden van het volk gaat terugbrengen aan Yahweh. En dan zegt Yahweh daarop, dan zie, ik, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek, en opdat ze ook voor eeuwig in u geloven. En dat is helemaal waar geworden. Want ze zeggen ook, die als Mozes het niet geschreven heeft, ja, dan hebben we er heel veel moeite mee om te geloven. Dus wat hier gezegd wordt tegen Mozes, door Yahweh, is gewoon waarheid geworden. Ze hebben gehoord dat Yahweh met Mozes sprak, en dat Mozes echt steeds als tussenpersoon Heen en weer kwam om het volk bij te praten en om jaren eigenlijk bij te praten. En ze geloven voor eeuwig in hem. Ik heb daar een mooie foto van, van een berg met, de, met een wolk. Zoiets stel ik me eigenlijk voor. Dit is niet in Israël, maar dit is in Canada waar we geweest zijn, waar ik dus deze wolk uh, zag en daar een foto van gemaakt heb. Zoiets stel ik me voor, dat dus de, de aanwezigheid van God in een wolk naar beneden daalt. Staat er. Maar zoiets heb ik dan, he, heel de top van de berg is gewoon gehuld. In de wolk. En ja, we zijn tegen Moes, ga naar het volk toe. En heilig hen vandaag en morgen en laten ze hun kleren wassen. Want over drie dagen moeten ze gereed zijn. Want dan kom ik voor de ogen van het volk neerdalen op de berg Sinei. Nou, dat is eigenlijk dan die wolk die je dan ziet. Hè. Je moet voor het volk de grens stellen rondom de berg. En zeggen van, wees u op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar aanraakt. Want ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Nou, het was een miljoenenvolk, volk, hè, die daar dus om die berg heen lag. En dan moest dus iedereen van die berg wegblijven, ook de dieren. Iedereen die die berg aanraakte, moest gedood worden. Ze hadden dus een heel peloton met schutters neergezet op de hand van wat Jabba had aangeraden. Want hij moest zeker gestenigd tot met pijlen door worden. Of het nu een mens of een dier was, hij mag niet blijven leven. Het was als de ram een langgerekte toon dat horen, mogen zij de berg beklimmen. Maar ze hadden helemaal geen interesse of zin om de berg te beklimmen, want de aanwezigheid van Yahweh was zo ontzagwekkend dat ze de berg niet beklommen hebben. En dat zegt Moos dan ook. Moos dan de berg af naar het volk, het volk heiligt zich, ze wassen hun kleren en na drie dagen zijn ze gereed, om dus gereed te staan dat Yahweh zich manifesteert op de berg. En op de derde dag, toen morgen werd, konken er op donderslagen. Er waren bliksemflitsen, een zware wolk een zeer sterk bazuingeschal. Zodat al het voort dat in het kamp was beefde. Het was net eigenlijk alsof ze dus een uitbarsting, een soort vulkaan meemaken zeg maar, met donderslagen, bliksemflitsen. Een enorm natuurgeweld. Waardoor ze dus ja, ontzettend geschrokken waren van ja, wat gebeurt er, wat gebeurt er. En dan moeten ze dus mee, leidt Mozes het volk, tot onder aan de berg. Ja, dichter mochten ze niet komen, maar ze komen dus echt bijna aangezicht tot aangezicht staan ze voor de heiligheid van God. De berg Sini was geheel in rook gehuld, omdat Jabe erin neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als een rook van hun ogen, en heel de berg beefde hevig. Het bazuigerschal werd gaandeweg zeer sterk, en Mozes sprak, en God antwoordde hem met een stem. Dat vinden ze zo verschrikkelijk, dat op een gegeven moment ze ook aan Mozes vragen, joh, luister, dit kunnen wij niet aan, want we zullen allemaal sterven. Dus wil jij voor ons zeg maar, als plaatsvervanger gaan en spreken met Jahwe, want wij kunnen dat gewoon niet aan. Jahwe die roept Mozes naar de top van de berg, Mozes die komt daar en dan zegt Jahwe tegen Mozes van, je moet naar beneden gaan en weer het volk waarschuwen dat ze niet op die berg komen, want anders zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot Java naderen moeten zich heiligen. Anders zal de toren van Java over hen losbarsten. Nou dat is opmerkelijk hè, priesters. Dus die waren er al. Dus voordat dat ingesteld werd op de Sinai waren er dus al priesters van Java. Dus ik denk dat al heel veel dingen die dus nu gezegd werden, dat die al bekend waren. En dat het dus ook al onderdeel was van de dienst aan Java. En dan zegt Mozes tegen Java: ja maar uh, dat had hij al gezegd. Dus ik heb dat doorgegeven aan het volk. Ze kunnen die bergen niet beklimmen, want ze zijn zo ontzettend bang. U heeft onszelf gewaarschuwd. Grens de berg af en heilig hem. Dus ja, dat, dat doen we ook niet. Dus niemand van het volk zal dus die berg bekomen. Nee, zegt Javen? die heeft er toch geen vertrouwen in. Ga, daal af. Ga weer een keer zeggen en daarna moet u weer naar boven komen. En dan neem je Aaron mee. Maar laten de, de priesters en het volk niet de berg opkomen om naar Java op te klimmen, want anders zal zijn toorn over hen losbarsten. En dat doet Mozes. Mozes gaat weer terug naar het volk. En dan zegt hij tegen hem. Nou, wat gebeurt er dan? Toen sprak God al deze woorden. En we kennen die woorden. Het begint natuurlijk met de tien geboden. En daarna krijg je dus al die inzettingen. Dat gaan we allemaal niet herhalen. We gaan naar handelingen. En we gaan naar het Pinksterfeest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. Nou, de Pinksterfeest staat er niet, in de grondtekst. er staat gewoon toen de vijftigste dag was aangebroken, waren ze alle eens gezin bijeen. Want er was nog geen Pinksterfeest, ze vierden gewoon het Shavuot. Ze waren bij elkaar gekomen in opdracht van de wet die gegeven was, dat op de drie grote feesten, moeten de mannen naar Jeruzalem komen, om voor het aangezicht van God te verschijnen. En dit was gewoon de dag van het vijftigste dag van Shavuot. Vandaar dat ze dus bij elkaar waren. Niet omdat dus de heilige geest uitgestort werd, want dat wisten ze helemaal niet. Dus ze gingen gewoon saarlot vieren. Het is ook niet de start van het christendom of zo, nee. Dit is gewoon het feest. Het wekenfeest. En op het wekenfeest, de dag waarop de wet gegeven werd, komt dus de Heilige Geest om hen te helpen, zodat de wet in hun hart geschreven wordt en ze niet bezondigen tegen die wet. Het is dus eigenlijk om dus de wet in hun hart te schrijven en vanuit de Heilige Geest die wet schrijven. Onberispelijk te houden. Het valt allemaal zo op zijn plek. En het is zo ontzettend jammer... ...dat dat een eigen leven is gaan leiden. En plotseling kwam er uit de hemel... ...een geluid als van een geweldige windvlaag... ...en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. Ja, dat doet ook denken... ...aan wat er gebeurde bij de Sinai ...dat er zoveel geluid was... ...zo'n enorme manifestatie... ...van de aanwezigheid van Yahweh... ...en dat heb je hier eigenlijk ook een afschaduwing van... ...er komt een enorme windvlaag... Althans, het geluid ervan. Dus niet de wind was zelf, maar het geluid was er aanwezig. En dat is ook met dat vuur. Er was geen vuur, maar er werden tongen van vuur gezien, die ze op hen zaten. Maar het was geen vuur, het leek op vuur. En dat is eigenlijk het vuur van God, dat is verteerd. En dat zag je ook bij de Sineï, daar wilden de Israëlieten eigenlijk niet mee te maken hebben, want die waren bang. Dat ze dus voor zijn aangezicht verdaan werden, zeg maar. Dus als jij bidt of als jij zingt dat het vuur van God, dat, je, dat wil je niet, want het vuur van God is vernietigend. Maar er werden tongen als van vuur, het licht werd gezien. Ze werden verlicht door de heilige geest wat op hen zat. En ze werden vervuld met die heilige geest en ze begonnen te spreken in andere talen, net zoals de geest hun gaf uit te spreken. Er woonden er joden in Jeruzalem, ik vind dat zo'n mooie opmerkingen. 5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem. Echt waar joh? Wonen de Joden? Nou, dat dat, Joden in Jeruzalem. Volgens de UN is dat helemaal niet meer waar. We hebben nog nooit Joden gewoond in Jeruzalem. Zij geloven de, de Leukers van de Palestijnen. Nou, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ze hebben dus een paar weken terug hebben ze een munt gevonden in Jeruzalem. Bij een opgraving. En dat was een munt. Staat er staat ook op dat hij dus in Jeruzalem geslagen is. Staat er staat ook Israël op, de naam Israël. En dat is dus van, van Barakoha. In nou ja, 136 hebben ze dus een opstand, hebben ze de Romeinen verdreven en hebben ze vijf jaar een koninkrijk gehad in Israël. En daar is dat dus van afkomstig. De Palestijnen komen heel vaak met een munt uit 1939, dat staat dus op Palestina. Ze zeggen moet luisteren voor dat dus de staat Israël was, dan waren wij er al, hè, de Pal Palestina. Nou, dit is weer een bewijs dat dus en rond het jaar 0 dus al Joden in Jeruzalem wonen en dat het al een koninkrijk was in Jeruzalem. Nou, dat geluid klonk, en dat klonk zo enorm, dat het buiten gehoord werd. Dus de menigte komt samen, hè. dat heb je altijd, als er iets gebeurt, komen er altijd mensen komen kijken, wat is er aan de hand? En dan krijg je dus een hele samenloop. Ze raken in verwarring, want iedere die dus, zeg maar, aankwam lopen, die hoort in zijn eigen taal, hoort dus iemand spreken. En dan verbaas je eigenlijk als jij natuurlijk ja, op bezoek bent vanuit het buitenland... En je hoort ineens je eigen taal spreken. Dat heb je ook als je in een heel ander land bent. En je hoort Nederlands spreken. Ja, Dan ben je toch even benieuwd. wie is dat joh. Ken ik die misschien? Of, uh, hey. Misschien zoek je ook wel een toenadering. Het is toch wel prettig om even in je eigen taal te spreken. En dat gebeurt daar dus ook. En ze zeggen tegen elkaar. Hey, dat is raar zeg ze? Dat, dat zijn toch gewoon Galileërs. Die kunnen helemaal geen andere taal. Dat zijn gewoon fiches mannen. Dat zijn gewoon simpele mannen. Hoe kunnen die nou toch in vredesnaam in een andere taal spreken? Hoe kunnen wij hen horen? In onze eigen taal. Waarin wij geboren zijn, dat is toch opmerkelijk, dat is gewoon een wonder. Dat, dat kan helemaal niet. Nou, dan staat er een heel rijtje van mensen die dus daar waren. Parthen, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus, Azië, Frigie, Pamphilië, Egypte, streken van Libië. En ook nog allerlei Romeinen, zowel Joden als proselieten, dus mensen die zich aangesloten hadden bij het Jodendom. Kretenzen, Arabieren, we horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Dus ze zaten geen rare dingen te vertellen. Nee, er werden dus grote werken van God... ...werden behandeld door de discipelen... ...en die aanwezig waren... ...en die dus vervuld waren met de heilige geest... ...en in andere talen waren spreken. En ze waren alle buiten zichzelf. Ze snappen er helemaal niets van. En ze worden onzeker en ze zeggen... ...wat, wat, wat, wat is dit nou joh? Wat, wat wil je nou zeggen? Wat moeten we hiermee? En dan gebeurt er iets wat ontzettend vaak gebeurt... ...en let me op, dat zul je zelf ook meemaken... Als jij iets hebt wat ontzettend opmerkelijk is, wat gewoon een wonder is, dan is er altijd de tegenstander die probeert het klein te maken. Probeer het maar een beetje belachelijk te maken en dan wordt het weggelachen. En dan verdwijnt het, dan is het weg. En dan heeft het eigenlijk niet meer zoveel impact. En dat gebeurt hier ook. Dan zijn er dus mensen die zeggen, ja, ze zijn gewoon dronken joh, ze zijn vol met zoete wijn. Ze zijn dronken. En op dat moment wordt Petrus wordt eigenlijk bovenuit getild. Petrus die hoort dat en die... Nou, hij was natuurlijk al vervuld met de Heilige Geest. Maar die wordt echt ja, helemaal doordrongen denk ik. En die staat op. En die gaat daar dus een preek over houden. En die begint met van 'Mijn mensen. Ze zijn niet dronken. Zoals gezegd wordt. Het is pas negen uur van in de ochtend. Joh. Het is pas het derde uur. Om zes uur begon de dag. Om zes uur is de zon op. Het de derde uur is negen uur s ochtends En het bestaat niet dat iemand dan al dronken is. Dus dat zijn we ook niet. Maar, zegt hij... Dit is wat nou precies door de profeet Joël geprofiteerd is. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioen zien. Uw ouderen zullen dromen dromen. En hier hebben sommige geloven ook erg veel moeite mee. Dat geloven ze zomaar niet. Want dit is dus, was toen, was dat werkelijkheid, maar dat gebeurt nog steeds. Dit is niet gestopt. Nee, het zal zijn in de laatste dagen. En we zijn nog steeds in de laatste dagen. En dan zal die uitstorten van zijn geest op alle vlees. En dat gebeurt nog steeds. Maar mensen hebben er moeite mee. Ze Heb jij een visioen gehad, Job? Of een droom droomgeboot? Of erger nog heeft God tot jou gesproken. En dat gebeurt. Dat God met een hoorbare stem tot mensen spreekt. En mensen trekken dat in twijfel. En die maken dat belachelijk. Van, dat bestaat niet. Dat is waanzin. Precies zoals de discipelen reageerden die vrouwen, van je denkt toch zeker niet, dat hij eerst aan jullie zal verschijnen en niet eerst aan ons. Wij zijn zijn vrienden. Kom nu toch. Hij zal niet eerst naar de vrouwen. En zo, is, zo begint het, het is een soort jaloezie wat optreedt en dan wordt het of belachelijk gemaakt of het wordt klein gemaakt, zodat hun het kunnen behappen en het eigenlijk niks voorstelt. Maar het stelt wel wat voor. Zoals Jeshua al in Marcus 16 aankondigde, en hen die geloofd zullen hebben, Zullen deze tekenen volgen? Zullen deze tekenen volgen? In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen ze oppakken, als ze in zullen drinken, zal het hen niet schaden Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En dat is de bedoeling. Dat we dus zo vervuld zijn eigenlijk, dat we dus deze dingen, dat het eigenlijk gewone zaak wordt in de gemeente. En dat zou natuurlijk geweldig mooi zijn als we dat zouden gaan praktiseren. En dat we dat ook echt zullen uitdragen. Van, luisteren, dit is de bedoeling, dit is wat Yeshua gezegd heeft, wat hij geprofiteerd heeft, maar het stond ook geprofiteerd in Joel. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Zij zullen vervuld zijn met die geest. Ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. Dat was op dat moment nog niet. Hey, er waren tekenen als van vuurstaten. Er. er was geen vuur. He, dus dat bloed, vuur en rookkamp dat komt nog, is nog niet vervuld. Maar zo zijn er een hele hoop dingen die zijn nog niet vervuld, waar we op wachten. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van Jaweer komt. Dat is ook nog niet gebeurd. Het dus zijn allemaal dingen die nog wel in de schrift staan, maar die nog vervuld moeten worden. Het zal zo zijn dat ieder die de naam van Jaweer zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlische mannen zegt hij tegen hen, luister naar deze woorden. Yeshua de Lazarene, een man die u van Gods wezen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, dat hebben ze gezien, daar zijn ze bij geweest, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, dus hij roept dat echt in hun gedachten, kom eens luisteren, jullie zijn er getuigen van geweest. En daar doe ik een beroep op, zodat je, omdat jullie weten dat het zo was. Deze Jezus... Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit. en de voorkennis van God. overgegeven is. hebt u gevangen genomen. en door de handen van onrechtvaardigen. aan het kruis gespijkerd en gedood. die onrechtvaardigen, dat waren dus de Romeinen. En ik zeg er heel vaak bij. omdat ik dat echt geloof. de Romeinen waren de vertegenwoordigers van Europa. Dus wij als Europeanen. hebben hem aan het kruis gespijkerd en gedood. Niet alleen dat. Ook door mijn zonde heb ik hem dus gekruisigd en gedood. Het is mijn schuld dat hij daar moest hangen. En het is onvoorstelbaar dat er domen zijn, nog steeds heden ten dagen, die dus zeggen dat het de joden die hebben hem gedood en daarvoor moeten ze straf ontvangen. En daardoor staan ze er buiten, omdat ze Yeshua hebben gekruisigd en gedood. Het is onvoorstelbaar dat je dat kan erkennen en dat je voorganger bent, en dat je dan eigenlijk niet tot het besef bent gekomen. Maar mijn zonden hebben ervoor gezorgd dat hij gekruisigd moet worden. Ja, dat hoort bij het tot geloof komen. De erkenning dat je dus een zondaar bent en dat je Jezus nodig hebt om weer in het reine te komen met God. God heeft hem echt te doen opstaan, zegt Paulus, door de wegen van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Het was Gods plan en Gods plannen gaan door. Wat er ook tegen, inkomt en wat ook de, de duivel en de tegenstander verzint, Gods plannen gaan door, altijd. Want David zegt over hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wankelen. En dit spreekt hij dus over Yahweh, dus niet over Yeshua, maar over Yahweh. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om om te zien. En dit zegt hij dus over Yeshua. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aadsvader David vrijheid tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Dus hij praatte niet over zichzelf, David. Hij had het niet over iets wat hij zelf zou meemaken. Nee, zegt Paulus, we weten dat zijn graf is gewoon onder ons. We kunnen daar zo naartoe. We weten dat hij daar ligt en dat hij daar begraven is. Hij had het dus ergens anders over. En dat legt hij dan uit. Aangezien hij een profeet was, heeft hij dus over David. David was een profeet en wist dat God hem met een eet gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vrees betrof, de Messias zou zouden opstaan om hem op zijn troon te zetten. Dat had David al met zijn ogen gezien. Daarom voorzag hij dat en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontwinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. En dan neemt hij dus al die mensen die daar in die zaal zitten, en 120 mensen, neemt hij eigenlijk mee in zijn preek en zegt hij moet luisteren, Jullie allemaal die hier aanwezig zijn, waren daarvan getuigen. Jullie hebben net gezien dat God Jeshua heeft doen opstaan. Praat daarover, want jullie zijn getuigen. En een getuige ben je alleen maar als je getuigt. Als je niks zegt, ben je geen getuige. Want dan getuig je niet. Hij dan, dus Jeshua, die door de rechterhand van God verhoogd is, en de belofte van de heilige geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Hij had dat gezegd en hij doet het, omdat hij het van de vader ontvangen heeft. David is immers niet opgevaren naar de hemelen. Het is ook weer zo'n bewijs dat er nog geen mensen in de hemel zijn. Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Er wordt heel vaak gezegd dat dit het bewijs is dat Yeshua dus ook God is, sterker nog, dat hij dus gelijk is, aan Yahweh, want hier staat allebei Kyrios. Maar dit is dus een rechtstreekse aanhaling van Psalm 110, het eerste vers. En daar staat, Yahweh, Jehovah, Yahweh, heeft tot mijn heer Adonai, heer of meester, koning, gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben, tot een voetbank voor uw voeten. Alle rechtsgeleerden, dus alle richteren, alle koningen, werden aangesproken met Adonai. En dat is geen God. En het is verschrikkelijk triest dat ze dus een rechtstreeks aanhaling uit de, het Oude Testament verminkt hebben om dus de drie-eenheid te promoten. Want het is niet volgens de, het Oude Testament. het is nooit gesproken over een drie-eenheid totdat het in 325 ineens naar boven kwam. En het is verschrikkelijk, want er zijn mensen die zijn toen gedood die daartegen waren. En het is helaas dat het nog steeds, ik vind het een van de grootste antisemitische dingen die. ...in het werk zijn gesteld, omdat door de drie-eenheid kunnen de joden in principe niet tot geloof komen. Omdat de joden vasthouden aan één God, ook de beleidnis hebben van het schema, wat direct in de Bijbel staat, wat Yeshua ook beleeft. We hebben ook net gezien, hè, dat hij zegt, ik ga naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. En dat de Christen ervan gemaakt hebben van besluit een drie-eenheid. en door die beleidnis kunnen de joden zich eigenlijk niet aansluiten... Want die beleiden dat er maar één God is. En die moeten hun beleidnis van één God aan de kant gooien, om dus toe te treden tot het christendom. En er zijn joden die dat gedaan hebben. Er zijn erbij die dat aan de kant gegooid hebben. En terecht zeggen dus de orthodoxen, van, ja, dan heb je eigenlijk je geloof verlovend. Want er is maar één God. En ja, ze moeten erkennen dat Yeshua de Messias is. Maar door wat wij gedaan hebben als christenen aan de joden, is het bijna onmogelijk geworden dat hun dus, Yeshua, door wie ze eigenlijk vervolgd zijn, in de naam van Yeshua hebben wij ze over de klink gejaagd, is het bijna onmogelijk geworden om hun tot geloof te brengen. En het is niet onmogelijk. Nee, Gods werken zijn niet onmogelijk. Maar wij moeten eerst beleiden wat wij fout gedaan hebben. Wij moeten ontzettend nederig zijn naar onze Joodse broeders, want wij mogen erbij het is niet zo dat hun bij een christendom moeten komen, het is andersom. Wij mogen toegevoegd worden aan het volk Israël. Dat is nou. Wij worden geënt, zegt Paulus, in de olijfboom Israël. En wij hebben ons verheven, We hebben, hebben opstand gemaakt tegen de echte boom, waarvoor Paulus zelfs baas voert, hè? "Van Doe dat nou niet, want als hij de natuurlijke takken kan wegbreken, hoe meer zal hij de geënte takken weg kunnen breken. Dat gaat nog veel makkelijker. En dit is een van de redenen. En straks zien we nog een voorbeeld. Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten, zegt hij. En dat staat dus ook in die psalm 110. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Yeshua, tot een heere, koning of meester en massias gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Dus hij valt eigenlijk, de hele menigte valt hij aan en legt een enorme claim... Voor eens luisteren, jullie hebben de Messias gedood. En dat heeft dus een enorme impact. Want ze horen dit en ze worden diep in het hart geraakt. En zo diep dat ze echt ja, helemaal ja, wanhopig worden, zou je zeggen. En ze roepen tot Peters en alle Wat moeten we doen, mannen en broeders? Wat moeten we doen? Dit is zo'n grote schuld die we op ons geladen hebben. Wat moeten we in vredesnaam doen? is er nog hoop. En die is er gelukkig. Peter zegt tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Yeshua de Messias tot vergeving van de zonde en u zult de graven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. Dus niet voor de christenen, dat staat er niet. Nee, voor de Israëlieten. Voor de Joden is de belofte en voor hun kinderen en voor allen die ver af zijn. Dus ook voor ons die later toegevoegd worden. Zoveel als Java onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hem aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Verschrikkelijk hè, ik vind het zo ook weer. Het is weer helemaal verdraaid, het is geen verkeerd geslacht. Dat staat ook niet in de grondtekst. daar staat een afgebogen geslacht. Ze zijn afgedwaald, maar het geslacht is niet verkeerd. Want dit, deze tekst ook is dus gebruikt om dus het hele Joodse geslacht weg te doen. Ze hebben de metaforische betekenis gepakt. Dat is dus verkeerd. En die staat helemaal onderaan. Zoek het als je het op. Als je kijkt naar de stromnummers, dan zie je dus dat het verkeerde, dat staat helemaal onderaan aan de betekenis. En dat hebben ze gepakt. En waarom? Om de Joden in een verkeerd daglicht te stellen. Paulus gebruikt bijna nooit... Metaforische opmerking. Paulus is zeer direct. Hij spreekt alles uit wat hij dus... Hij spreekt ook Petrus aan als hij dus een fout gaat. Hij verbergt niks, Paulus. En hier gebruiken ze een betekenis die metaforisch bedoeld was. Terwijl er dus een directe betekenis bij staat. Krom en afgebogen. Dat staat er. En dat bedoelde Paulus. Jullie moeten terugkeren. Daarom zegt hij ook, bekeer je, bekeer je, bekeer je. Zij die het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er dus aan die dag toegevoegd. Dus 3000 mensen kwamen tot geloof. Heel bijzonder dat dus in Exodus 32, 27, na het oprichten van het Gouden Kalf, als Mozes terugkomt, dan zegt hij tegen de mensen, zo zegt Javel de God van Israël, ieder moet zijn zwaard als een heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan en ieder moet zijn broeder doden. Die dus het gouden kalf aanbaden. Ieder zijn vriend en zijn naaste. En hoeveel mensen worden er gedood? 3.000. God maakt het weer recht. En Mozes zei toen op die dag. U moet zich vandaag aan het jaar wij Ik vind dat zo ontzettend mooi. Dat hij eigenlijk ook een soort profetie uitspreekt. Van moest luisteren. Jullie zijn helemaal afgeweken. Jullie zijn helemaal de fout ingegaan. Dat erkennen de mensen... Bij Petrus ook, dat ze zeggen, mannen, broeders, wat moeten we doen? We zijn helemaal de fout in gegaan. Wij hebben dus ons afgekeerd van Jawe. We hebben degene die hij gezonden had als advocaat, als pleitbezorger voor ons, hebben wij aan het kruis gehangen. En Mozes en Petrus zeggen: U moet zich vandaag aan ja, we wijden. Stel het niet uit, maar doe het vandaag. En er werden 3000 zielen gered op die dag. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Er kwam vrees over iedereen. Er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten, staat hun bezittingen, staat niet in de grondtekst. dat heb ik weggestreept, zij verkochten bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. Het bestaat niet in... Wij zijn ook wel eens aangesproken van, maar sluisteren, je moet uit al je bezittingen verkopen. En je moet dat, dan moet je overdragen en dan moet gezamenlijk, moeten we daar dan. Nee, dat staat er niet. Daar staat dat ze bezittingen verkochten en eigendommen die nodig waren, zodat iedereen dus te eten had en hetgene wat hij nodig had. Het bestaat niet dat iedereen zijn huis verkocht, want waar hadden ze dan in vredesnaam moeten wonen? Wie had dan zo'n groot huis waar al die mensen, er waren 3000 op gewoon gekomen? Waar moet je die bergen dan? Als je je verstand gebruikt, dan snap je van nee, de huizen werden niet verkocht. Natuurlijk niet, de mensen moesten gewoon leven, moesten gewoon hun eigen dingen doen, ze moesten gewoon werken. Dus er werden af en toe dingen verkocht, om dus gebruikt te worden om eten en noem maar op te kopen, zodat iedereen datgene kreeg wat hij nodig had. Ze kwamen dagelijks ingezien in de tempel bijeen, en terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel zich met vreugde en in een eenvoud van huid. En zij loofden God, vonden genade bij heel het volk en ja, we dagelijks mensen toe die zalig werden aan de gemeente. Amen. Ik heb een lied dat heet Annie Lodi, ik ben van mijn liefste heden. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Ja, waar ja, wer fi is mijn regga. Ja, er, ja, panaf, elega, Jesaja shalom. Ja, we zegenen u en hij behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij uw genade. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. Dan willen we nog zingen Hariu Ladonai. Dat is dus een danklied om dus Jawe te danken voor alles wat hij gegeven heeft.